4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Zo Zometeen deel 2 van ons economiepanel Klinkende Munt. Met daarin onder meer. Economie is een gedragswetenschap. Het is te opmerkelijker dat bijna geen één econoom kaas heeft gegeten van de echte beweegredenen van de mens. Hoe serieus moeten we die econoom eigenlijk nemen? Tot straks in de villa. Nu is het Nationaal met Renate Evers. De burgemeester van Delft-Zeil is verbaasd dat de aandeelhouder geen geld meer wil steken in Aldel. De aluminiumsmelter vroeg vanmorgen faillissement aan. Burgemeester Groot zegt tegen RTV Noord dat hij daar verbijsterd over is, omdat het bedrijf onlangs nog een overbruggingskrediet kreeg van 8 miljoen euro van de overheid. Een voorwaarde voor die lening was dat Aldel voor het einde van het jaar met een goed plan voor de toekomst moest komen. Minister Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat het faillissement grote gevolgen heeft voor de regio. Er verdwijnen honderden banen... ook bij bedrijven die toeleveranciers zijn van Aldel.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 Het weer aan de kust staat een harde tot stormachtige zuidenwind... met op de wadden soms zware windstoten. Het is 5 tot 7 graden. Vanuit het westen trekt een gebied met regen het land in. Op oudejaarsdag is het eerst droog... maar in de middag en avond gaat het opnieuw regenen. En ook rond middernacht is het niet overal droog. Verkeersinformatie van de ANWB, René Passet. Met maar één file, wel een flinke file. Op de A67 Eindhoven naar Venlo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dat levert nu 7 kilometer op tussen Geldrop en de afrit Zomeren. De rijstok is nog steeds dicht. Het is verstandig om voorlopig een andere grensovergang naar Duitsland te nemen. Het treinverkeer ligt stil tussen Deventer en Reizen na een aanrijding. Dat gaat wel eventjes duren. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Na de wij weer tot zo...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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij gaan tot half vijf door met ons economiepanel. Klinkende munt, deel 2. Nu met vier andere trouwe leden van het eerste uur. Roel Janssen, financieel journalist en schrijver van Thrillers. hele spannende. Hendrik Meesman van Meesman Index Investments. Jan Maarten Slachter, hij is directeur van de VEB. Dat is de Vereniging van Effectenbezitters. En Arjo van Eijsten, fiscalist bij Ernst Young. En wie is blijven zitten, is... Maar ja, dat kan. Van uh, het algemeen burgerlijke pensioenfonds. Yes. Ger? Ja, die was behoorlijk kritisch over het nieuws van hedenmorgen. We gaan het er met dit gezelschap toch nog even kort over hebben. Namelijk een onderzoek van McKinsey. En dat zegt, uh, dat constateert dat uh, bijna 80% van de topmanagers in de wereld opgezocht. Uh, dat hebben ze onderzocht aan gesprekken met duizend topmanagers in de wereld. Uh, uh, en die zijn gefixeerd op de korte termijn... terwijl dat dan juist, zegt iedereen... De reden, een van de redenen van de crisis was. En niet alleen gefixeerd op de korte termijn... maar meer dan ooit sinds het begin van de crisis. Ja. Nou, eh, ik, ik zei al meer... Dornenkamp die heeft dat behoorlijk eh, kritisch eh, bejegend. Jan Maarten Slachter van de VEB... daar beet waarschijnlijk mee eens. Ja, ik. Vond Want dat, dat komt allemaal ja, dat... door de druk van de aandeelhouder... en ja, met name de, de, de, de eh, pensioenfondsen en dat soort dingen. Ik ben altijd eh, nogal eh, mild eh, in eh, al mijn maar nu even niet. Ik vond het echt huilen balkerij van, van, de, van de bovenste plank uh, en, en eigenlijk ook heel erg laf. Wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk voor het beleid van de onderneming? Dat is dus het management. Um, uh, en uh, die moet zich richten op het belang van de onderneming, zo goed mogelijk de strategie uh, ontwikkelen. Nou, uh, uh, als je vervolgens. Uh, en daar, de alle, daar heeft het management ook alle, ook alle ruimte toe. Uh, als het je niet bevalt wat je, uh, wat je, wat je aanbelouders jou vertellen, dan moet, je, uh, dan moet je een duidelijk verhaal hebben. Hoe je het anders, hoe je het anders wil. Ik vond het enige, uh, het enige stukje uh, uh, in het artikel waar ik, waar ik me in kon herkennen, dat was de opmerking van Jan Homme. Uh, die zei: als je rustig. Topman, IRG, zonder veel, topman van jaar, Topman van uh, ING, die we inderdaad net als VUB hebben uitgekozen tot topman van het jaar. Als je rustig, zonder veel lawaai, zegt uh, Jan Homme, Maar vastberaden en met een simpele, heldere strategie. doet wat goed is voor het bedrijf en zijn klanten op lange termijn. dan wordt dat gewaardeerd. ook door aandeelhouders. Kortom, je krijgt de aandeelhouders die je verdient. Uh, en dit is huidige balkerij, waar ik niks mee kan. Hendrik, uh, meestal Ja, niet helemaal. Eén puntje zou. Uh, uh, ik ben het niet met Jan Maarten eens. Uh, ik denk dat de focus op de, uh, de, op de financiële markten heel erg... Uh, uh, te, of te veel op de korte termijn is komen te liggen. Um, want je zegt... Uh, één puntje om even terug te komen, Jan Maarten. Je zegt van, van die bestuurders... He, die, die, die moeten hun eigen plan uitzetten. Maar als je kijkt wat ze zelf... Om een voorbeeld te geven, de, de beloningssystematieken en structuren... die zijn ook steeds meer gericht op de korte termijn. Dus als het dan bij hun ligt, waarom doen ze daar dan niet wat aan? Nee, dat is, dat is wat ook zij gaan over. mee in, dat, in die, die tijdsgeest van die, die focus op mm -hmm. die korte termijn. En ik merk het ook, als je bij beleggers praat... vraag 1, 2 en 3 die ze stellen is, ik wil liquiditeit. Kortom, ik wil er zo snel mogelijk vanaf kunnen als het moet. Uh, ik vind die focus op de korte termijn... is absoluut toegenomen. Ik vind dat een, uh, ja, geen goede ontwikkeling. Maar dat, dat, zijn, dat zijn toch twee verschillende dingen. In de eerste plaats zie je inderdaad... dat management zelf meer gericht is op de korte termijn. Management blijft zelf uh, minder lang zitten... Dan, uh, uh, dan, dan het verleden. Laat zich inderdaad uh, op, op, op prikkelen... opjutten door de beurskoers. Maar dat is natuurlijk niet de schuld van aandeelhouders. Uh, en het, het andere liquiditeit... het feit dat je weer van je aandelen af kunt... Uh, dat is inderdaad een belang voor iedere belegger. Of je nou voor, voor een dag of tien jaar in een aandeel zit. En dat is denk ik ook het terecht, terecht. Daarom koop je een aandeel op de beurs. Dat is een van de redenen waarom je een aandeel op de beurs koopt. Omdat je er ook weer vanaf kan op een makkelijke manier. Ja, maar juist daardoor heb je dus niet te prikken... om wat meer naar die lange termijn te kijken. Want als iets tegen zit of tegenvalt... dan verkoop je het maar gewoon. Ja. Ik denk juist door... Mensen te dwingen, of ja, ik weet niet hoe je dat moet doen hoor. Maar als je de wat langetermijn aandeelhouders op een of andere manier kan stimuleren. denk ik dat mensen van tevoren beter nadenken waar ze in, uh, in beleggen. Ja, Mariette heeft uitgebreid het woord hierover gevoerd. Dat hebben we gehoord, wat ze daarvan vindt. Uh, Rol Jansen of Arjen van Eijsden. hebben jullie nog uh, iets prangends hierover? Nee, Ik heb het over de, de, de lange termijn van aandeelhouders. Dat het, uh, niet om, gaat het niet over drie dagen of een week of zo. Maar dan gaat het over drie maanden. Dus mm -hmm. je vraagt je een beetje af, wat is de lange termijn van aandeelhouders? Ik kan me voorstellen dat uh, ja, als directeur van de VEB natuurlijk het helemaal niet leuk vindt als de aandeelhouders de schuld krijgen van het opgejaagde management. Ik denk dat het eigenlijk van twee kanten komt. De aandeelhouders zelf willen natuurlijk het rendement zien. En het management dat doet er zijn best voor dat gaat harder hollen om dat te doen. Uh, of dat nou verstandig is, dat lijkt me niet. wat, wat dat betreft heeft Holme het uh, helder onder woorden gebracht. Hij heeft onder andere, ik kan die ook laten zien, hij heeft ING in, in rustige vaarwater gebracht. En bovendien is de beurskoers van ING geloof ik drie keer over de kop gegaan. Ja? Dus het kan wel. Ja, die prima. Dus in dat, ja. nou, ik, ik vroeg me eigenlijk af... Van, van, is, is, is dit niet een, een, een voorbeeld... van een veel omvattender, algemener trend... namelijk dat heel onze maatschappij... eigenlijk uh, ja, he, door, door is... van korte termijn denken... Als te ik beginnen even, bij de politiek. Waar, ja, te te ik kan precies die, die link ook ja, maken. Sorry, ik kan het met name nou beoordelen vanuit uh, fiscale optiek. Maar daar regeert ook het korte termijn denken. S -s Snel geld binnenhalen door middel van uh, belastingwetgeving. Zonder dat men nou nadenkt over de vraag van ja, hoe zit nou een goed belastingstelsel voor de lange termijn in elkaar. En volgens mij is dat exemplarisch hmm. voor uh, het hele, hele politieke denken. Maar omgekeerd ook snel nog even een belastingvoordeeltje halen... door bijvoorbeeld nu nog vandaag een elektrische auto te kopen. Want morgen is die uh, ja. wat duurder of overmorgen Precies. is die duurder. In de Precies. hoop dat je ooit ergens een oplaadpunt tegen, te, uh, tegenkomt. Twee ja. bij ons in de straat. Ja, maar, bij ons in ons de straat een, zijn ze er ook tegen. Of mag zeggen, de, ja, en, jij Maarten. natuurlijk... Het is mogelijk, er worden constant prikkels afgegeven. En dat is natuurlijk wat er gebeurt bij een bedrijf dat aan de, de beurs is genoteerd. Daar zie je permanente koersvorming. Ja, dus je ziet hier een klok hangen, maar dan kan hier ook een, een tickertape hangen... waarbij je de hele tijd de koersen ziet, ziet bewegen. Als je dus als management je daarop gaat focussen... daar de hele tijd naar gaat zitten kijken... ja. Uh, je, je dus eigenlijk permanent rapportcijfers laat geven Nou, door dat de beurt, is wat Wim Diek het eerst ja. half uur ook al zei. Dan word je natuurlijk over de kop gejaagd, maar dat is wel aan jou. Dat is de verantwoordelijkheid van het management. Daar ja. kun je de aanhouders echt niet de schuld van nee, En dan ben je ook ja. geen goede manager. Ik nee. denk uiteindelijk dat, dat investeerders zowel pensioenfondsen maar ook een normale belegger een bedrijf wil, wat voor de lange termijn goed rendeert. Okay. Ja. En toch, en dit gaat allemaal over, over psychologie, want diezelfde managers die zeggen, oh ja, maar wij weten wel dat het verkeerd is. 87 volgens dit onderzoek, duizend man je vraagt je ook af, oké, okay, maar die 70 zeggen... we weten dat het slecht is, maar toch, we kunnen niet anders. Nou, die psychologie, die is natuurlijk eigenlijk... het fundament van economische wetenschap. Maar het is wel opvallend dat er eigenlijk geen econoom, geen econoom in ieder geval te bekennen valt... die daar kaas van gegeten heeft. Hoe kijk jij daar tegenaan? Waar moet die kaas van gegeten hebben? Van, van de psychologie. De echte beweegredenen van mensen. Die niet één op één. Wisbjach is, maar is een hele andere ik denk Dat Er wel economen op. zijn die ook dat aspect belichten. Ik, maar, bedoel, ik kan niet zo uit mijn mouw schudden, maar ik geloof wel dat er een aantal economen zijn die ook het bekijken van wat beweegt mensen en waarom reageren ze op maar die manier. Wij hebben het idee dat dat nog maar heel erg in de kinderschoenen staat? We hebben het hier wel vaker over gehad, toch? Dat we zeggen en de economen zelf horen dat niet graag, maar dat het gewoon eigenlijk een gedragswetenschap is, dat het niks hard is, dat het gewoon uh, uh, het zijn aannames en vaak verkeerde aannames, omdat mensen, omdat economen niet niet in het hoofd van een mens zitten, niet kunnen weten hoe mensen gaan reageren. Ja, de, de, de economische wetenschap is een beetje ontspoord natuurlijk. Van oorsprong is het de sociale wetenschap, zoals dus het begonnen eigenlijk in de 18e en 19e eeuw. Ja. En het is misschien de laatste 50 jaar, is het, is het twee kanten opgaan. Eén kant de managementkant, zeg maar, bedrijfskundeachtige is, richting. Dat... En de andere kant was de wiskundige richting. Waarbij de steeds, econometrie de econometrie ja, een ja, soort steeds een schijnexactheid. Ja, en dan een schijnexactheid die de perfecte markt zou kunnen. Uh, weergeven. En ook zou kunnen voorspellen wat die perfecte marktaars nou zou kunnen gaan doen. Nou ja, dat... Dan hoef je niet eens naar de laatste nee. vijf jaar terug te kijken... maar dat zie je eigenlijk dagelijks gebeuren. Dat dat natuurlijk flauwkul is. Dat er ja. veel meer factoren meespelen in het economisch handelen... en denken van mensen dan alleen maar dat marktdenken. Overwegingen van persoonlijke aard... sentimenten, psychologie, godsdienst en sociale omgevingen en zo... spelen allemaal mee. Jan uh, ja Maarten, als ergens psychologie een rol speelt... en gedrag vaak onverklaarbaar... is het bij aandeelhouders... Uh, je ziet nou, in de financiële markt in het algemeen... Zie je natuurlijk dat daar allerlei driften uh, tot, uh, tot uiting komen. En er zijn inderdaad heel veel economen die zich daar, die zich daar zeer van bewust zijn. Uh, je hebt een hele tak... Uh, van, de, van de economie. Uh, van behavioral economics precies, behavioral, maar die is vrij jong. Of ja, behavioral ja, die is behavioral finance. Heel, maar hoe denk je die zo? Nou, staat er al twintig nee. jaar, denk ik. Daniel 30. Kahneman is daar in 1965 al mee begonnen. Dat is Dat weten we allemaal. Hebben maar die invloed, die die hebben die invloed? Ja, die hebben ja, zeker. Die wint win, win de Nobelprijs. En zeker als je de beurs bestudeert. dan kun je er eigenlijk niet buiten dit soort. Het is natuurlijk wel. Als jurist mag ik het af en toe opnemen voor economen. Um, dat, eh, dat, dat hebben dat ze nodig. Vragen, dat, dat, dat kunnen ze blijkbaar onvoldoen, onvoldoende zelf. De financiële crisis heeft natuurlijk de economische wetenschap nogal een klap toegebracht. En enigszins een discrediet gebracht zelfs. En dat is toch, dat is toch niet, niet helemaal terecht. Het is een beetje, hè, wat je nu ziet, je hebt de opkomst van resistente bacteriën. Die, niet tegen, tegen, of die, die tegen bepaalde antibiotica kunnen. Dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is niet een disqualificatie van de medische wetenschap. Nee. Het feit dus dat er iets fout gaat of dat er iets heel erg fout gaat... wil natuurlijk niet zeggen dat die hele wetenschap niet meer werkt bepaalde uitgangspunten van de economie... Eh, schaarste eh, eh, vraag en aanbod... Uh, afnemende meeropbrengsten, die blijven, die blijven gelden. Dat zijn inderdaad geen natuurwetten, maar het zit wel dicht in de buurt. En daar kun je nog steeds heel veel mee verklaren... van wat er om je heen, uh, om je heen gebeurt. Maar uh, vaak uh, niet voorspellen, of, of heel verkeerd voorspellen. Uh, maar dat is ook een verkeerde of... pretentie. Okay, maar, ik, ik zou nog even terug willen komen op wat, wat de rules zijn. De, de, de, de, de, de economie is van oorsprong een social science, een gedragswetenschap. Dat, dat was het altijd. Het is inderdaad een soort pad ingeslagen... waar het heel wetenschappelijk en wiskundig is geworden. Uh, dat heb ik ook in mijn opleiding vroeger meegemaakt. En ik denk dat er nu weer... Een, een terug is. Dus die gedragsaspecten komen er steeds meer in. We noemden het Daniel Kahneman. Er zijn er meer. Maar om één voorbeeld te geven... en ik denk dat dat nog veel verder moet, want het is een gedrag, zoiets van, het gaat uiteindelijk om menselijk gedrag. Maar de reden dat dat een beetje uit is ge, ge, ge, gevallen, is omdat dat veel moeilijker te modelleren is. Door bepaalde aannames te doen over rationele mensen kun je allerlei mooie modellen maken. En dat heeft ook meer aanzien in wetenschappelijk weer. Dan kun je nog eens een keer een Nobelprijs winnen, dat soort dingen. En dat, dat is een beetje aan het terug, terugslaan. En een voorbeeld te geven, in Engeland, in Amerika zijn is al wat verder mee, maar in Engeland heeft Downing Street 10. Dus de minister-president heeft zelfs wat heet een nudge unit. Nudge is een boek geschreven door een aantal gedragseconomen in Amerika, en nudge gaat erom dat je mensen met bepaalde prikkels langzaam stimuleert de goede richting op te gaan. Ja, ja. Beetje paternalistisch, maar en dat die unit moet in daadwerkelijk kijken van wat heeft de, naar de gedragsaspecten van beleid. Hmm. Kijken, en, en, en daar zijn ze er al mee bezig. En hier in Nederland weet ik dat het ministerie van Economische Zaken, volgens mij, een van de ministeries, ik dacht Economische Zaken, hmm. ook een aantal mensen zijn die daar nu mee bezig zijn. Dus het begint te komen. Ik, ik, denk dat, ik hoop dat het nog veel verder gaat. Want inderdaad, de economie is een gedragseconomie, eh, gedragswetenschap. En eh, we moeten daar veel meer mee rekening mee houden. Maar het maakt het wel moeilijker inderdaad, om modellen te bouwen en om te voorspellen. Boel, nou ja, een van de beroemde speculanten van de afgelopen twintig jaar, George Soros... Hè, die ja. miljarden en miljarden verdiend heeft met zijn speculaties... die zei altijd, markten zijn irrationeel. En hij verdiende zijn geld ook met die ir irrationaliteit. Dus uh, ja, dat geeft eigenlijk aan dat de irrationaliteit is er. En als je daar slim en handig mee bent, zoals George Soros... dan kun je er nog heel veel geld mee verdienen ook. Ja, uh, we gaan nog even door op die uh, psychologie. Uh, want uh, uh, kijk, als wij wat zeggen, dan maakt het allemaal geen bal uit. Maar als, iemand, uh, als bijvoorbeeld de, de, de president van de FED in Amerika wat zegt... dan kunnen uh, heel wat uh, beurzen omvallen. En meneer Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad... de minister-president van Europa zou je kunnen zeggen... die heeft nou geroepen, de economische crisis is voorbij. Recht in tegen allerlei andere zwartgallige voorspellingen. Maar um, uh, Mariette, is dit luid, louter psychologie van Van Rompuy... Of heeft hij ook een beetje gelijk? Ik denk dat hij wel wat verbeteringen ziet en dat hij niet helemaal, zeg maar, uh, uit is die heel goed over het. Ja, dus, er zit, ik denk ook dat het economisch in een aantal landen... en dus in zijn Europese Unie in een aantal landen wel echt beter gaat. Ik denk dat Spanje gaat een beetje beter. Italië hebben we het vorige, het vorige half uur over gehad, gaat beter. Uh, Nederland ziet weliswaar een heel klein beetje maar verbetering. Duitsland is duidelijk beter gegaan. Dus ik denk wel dat hij uh, zeg maar iets roept... wat misschien nog wel een beetje wishful thinking is... maar het begin is er wel. Arjo, uh, hij roept dat dus, het einde van de economische crisis. Dan baseert hij zich op cijfers... Uh... Uh, uh, de Nederlandse bank ziet het ook wat zonniger in. Het Centraal Planbureau ook. Maar de OESO en het Internationaal Monetaire Fonds tegen. zijn weer veel somberder over Nederlands. Hoe, hoe, hoe zetten we dit nu weer psychologisch weg? Als mensen zoveel verschillende boodschappen krijgen. Nou, ik, ik, ik denk, uh, aansluitend op het, op het vorige onderwerp, uh, uh, dat dit wel degelijk ook bedoeld is om uh, zeg maar, de moed er weer in te krijgen. En uh, dat is natuurlijk in Nederland uh, uh, ook die al auto. Ook gebeurd. Ja, precies. Ja, ja. He, dat ja, is ja. Is inderdaad, daar moest ik ook, moest ik ja. ook aan denken. Aan Mark Rutte. Uh, maar ik, ik denk dat het wel gedeeltelijk ook wel, wel degelijk helpt. Dat als zo'n soort mannen dat, uh, dat roepen, dat mensen toch het gevoel hebben: van, nou, het gaat de goede kant op. Dat ze weer wat uh, meer vertrouwen krijgen in de economie en dus ook weer wat meer aandurven. Uh, dus ik denk dat het tweeledig uh, is. Enerzijds inderdaad dat er dus reden is... om aan te nemen dat het wat beter gaat. En dat het gewoon met cijfers gestaafd kan worden. En anderzijds een nieuwtje in de goede richting van mensen. We gaan de goede kant op. En maar maar Ojo, maar denk je niet dat het andersom... veel meer effect zou hebben? Als hij zou zeggen, jongens, het is waardeloos. Dat blijft het. En waarschijnlijk wordt het ook niks. Dat dat veel meer effect zou hebben in het negatieve... dan dit in het positieve. Dat denk ik, ja. Dat denk ik ook, ja. Maar dat betekent niet dat je het positieve niet, niet, niet zou moeten noemen. Maar hey. ik, want ik denk dat als je dus dat negatieve zou noemen, dat dat uh, uh, desastreus uh, uit zou werken. Zou dat werken? Hè? Zou er dan niemand opstaan die zegt maar we zullen, wat? We zullen je eens even wat laten zien. Het klinkt een beetje alsof je Jan Marijnissen nu <lacht> naast Als Altijd maar ellende. Kees de en... Kort. Kees de Kort, ja. Ja. Kees de, Kort ja, Kees de commentator <lacht> bij uh, BNR. Ja? Maar wat, wat, wat Van Rompuy doet, dat doet me een beetje denken aan, uh, aan de stilstaande klok. Hè. Die heeft twee keer per uh, etmaal staat, die geeft ge een goede tijd. Ja, ja, ja. geeft ja. hij gelijk. Dus altijd komt er wel een keer uit dat het dieptepunt van van de recessie voorbij zijn en het langzaam maar zeker weer de goede kant op gaat. Mm -hmm. Dus ja. na vijf jaar mag dat zo langzamerhand ook wel. Wat denken denk, uh, jullie eigenlijk Herman? Her, sorry Herman <lacht> voor onbouw, sorry ja. Hendrik. Ik denk, ook, ik denk dat het een, deel, een beetje wishful thinking is. Ja, je ziet wat dingen die de goede kant op gaan, maar dat we nog lang niet uh, uit de problemen zijn. En ik, ik, laat ik even twee dingen noemen. Eén, de schuldenlast als we dan ieder van naar Nederland krijgen. Die is alleen nog maar gestegen sinds het begin van de crisis. En uiteindelijk is dat de, de kern van de problemen waar we nu in zitten. We hebben gewoon te grote schuldenbergen opgebouwd. En die moeten we gaan verminderen. En, en daar zijn we nog niet eens mee begonnen. Dus ik denk dat zolang dat zo blijft je balans, niet. In, de balansrecessie is een woord dat we ook al dat begrip vaak over hebben gesproken. We zitten in een balansrecessie. Dat betekent we hebben te veel schulden ten opzichte van andere van onze mm -hmm. bezittingen. We moeten die schulden afbouwen. En zolang we dat niet doen, gaat het moeilijk worden. Dat is één. En het tweede is, wij moeten denk ik ook we hebben gele, in de afgelopen twintig jaar zo een, een, een, onze economische groei voor een belangrijk deel gebaseerd op geschuldengroei. Een mm. schuldmodel. Een schuldgedreven ja. model. We moeten een ja. omschakeling maken naar een meer productiviteitsgedreven groeimodel. We, we moeten gewoon ja, productiviteit voorop staan en niet alleen maar weer terugvallen. En dat zie je met een aantal maatregelen die nu genomen worden. We proberen zo snel mogelijk maar weer de kredietverlening op gang te krijgen, weer schulden maken en op die manier groeien. Dat is het op zekere hoogte ook wel nodig. Maar we moeten oppassen dat we niet gemakshalve terugvallen op Maar heb je weer dat korte termijn. Even snel labmiddelen. Ja, het is het gewoon terugvallen op wat we kennen, want dat is het makkelijkste. het is moeilijker om die omschakeling te maken, maar die moeten we maken als op lange termijn naar gezonde, ja. economische groei Maar dat is inderdaad, Hendrik, dat hebben we afgelopen jaren... heel vaak uh -huh. van je gehoord. Uh, de, de, de, de, meerdere panelleden hebben dat. Uh, wijzen op die schuld. en uh, Economische groei... door schuld is voosgroei, is waardeloos. Dan zal je het blij te moeden zijn... dat uh, het zo schijnt. Dat de ontschulding... dat dat afneemt in Amerika. Dat dat minder nodig is. Dat mensen weer gaan besteden. Bijvoorbeeld de huizenmarkt trekt aan. Heel concreet cijfer. Men geeft... 148 miljard uit vorig jaar... aan verbouwingen van het huis. Dat betekent dat minder behoefte hebben om hun lasten uh, weg te werken. En we gaan... Uh, is dat dan verstandig? Nou ja, in Amerika, twee dingen zou ik erover willen zeggen. Eén, hun schuldenlast totaal. Als je dus kijkt naar huishoudens, burgers en overheid... is veel lager dan hier. Dus ze hadden al een veel lager niveau van schulden hmm. toen ze daar begonnen. En, nu, en ze hebben inderdaad al iets meer afgebouwd. En heel belangrijk, in Amerika hebben ze banken al een belangrijke mate schulden en, en slechte leningen afgeschreven. Nog niet alles, denk ik, maar ze hebben in ieder geval een start gemaakt. De, de overheid heeft ze ook gedwongen zich te herkapitaliseren. Hun buffers aan te vullen. Dus zij zijn gewoon een aantal stappen verder dan wij zijn. Maar ik denk heel belangrijk, ze hebben gewoon hun hele totale schuldenlast is gewoon een stuk lager dan bij ons. Roel, jij wil wat zeggen? Ja, dat klopt. Ik ben mee eens. Okay. Ja. Uh, um... Er staat trouwens overigens die, die schuldenlast in Nederland nog wel iets tegenover. We hebben die gigantische pensioenfondsen en de waarde van onze huizen is groter dan al die ja. hypotheken die we hebben. Ja, en dan de hypotheken zijn weer groter dan de, maar, de maar, staatsschuld. Hebt, maar maar uh, toch, maar, we hebben het maar, toch niet dat de pensioenfondie toch geen schuld. Die in Europa maken. De, de, de, je ziet bijvoorbeeld in, in ik weet Oostenrijk als voorbeeld uh, 5% van het BNP zit daar in pensioengeld en bij ons is het 160%. Dus, uh, en dat wordt dan niet meegerekend. Dus uh, als we dan naar onze schuldenlast kijken, zou je eigenlijk die pensioenpot er wel bij moeten trekken. En dat gebeurt niet. Hm. En daardoor krijg je toch altijd een, een discussie die niet helemaal zuiver is. Maar, maar er is één, je bent het helemaal met je eens. In ja. zin als je naar de balans van Nederland zou kijken, staan we er eigenlijk best goed voor. Ja. Want we hebben ook die bezittingen. Ja. Pensioen. Maar het probleem is, je kunt dat pensioengeld niet gebruiken om je hypotheekrente te betalen. Dat is het Klopt. probleem. Dus als je kijkt naar de cashflow, zoals dat dan heet: van bedrijven en overheden. Huishoudens hebben, hebben, hebben er niks aan. Wel en en uh, zeg maar Oostenrijk heeft hem niet. Amerika ja. heeft hem niet. Nee, klopt. En dus dan het is, het is ook zijn. dat is wel een beetje langetermijn. We hebben er vandaag de dag niet zoveel aan. Maar over 10, 20, 30 jaar hebben wij nog wel die buffer zeg maar, die we met elkaar gespaard hebben. De consumptie wordt in Nederland gedrukt door hogere belastingen. En, ja. um, en door hogere uitgaven die je hebt uh, voor, voor, voor, voor hypotheek en schulden en zo. Terwijl je bezittingen. Ja, die zitten in bakstenen of in een toekomstige ja. pensioenuitkering. Uh, ja, Daar heb, zie je dus voorlopig nog helemaal niks van. Nee, hier heb ik niks toe te voegen, want dat is dat. dat Klopt, uh, natuurlijk. Uh, uh, uh, de timing, <laughs> professor. De uh, uh, timing van Van Rompuy is natuurlijk interessant. Hè? En ik denk dat je, dat, je, uh, dat je toch nog wel meer zult horen de komende maanden. Want we krijgen Europese verkiezingen in 2014. Ja. Uh, en er is natuurlijk toch veel gelegen uh, aan uh, uh, bij, bij, bij de commissie uh, en bij de raad... Uh, om de burgers van Europa het gevoel te geven... het gaat inderdaad beter. En waarom gaat het beter? Omdat wij goed hebben ingegrepen met, uh, met z'n allen. Uh, we zijn en dat, goed bezig. Uh, en en dat dat is nou ook een van de, een van de uh, problemen die er nu natuurlijk uh, uh, ligt, uh, en, en die is nou ja, volledig het gevolg van de uh van de crisis en het antwoord op de crisis. Dat is, het, uh, dat is de onvrede uh, over de instituties van de EU. De onvrede over de, uh, uh, het delen van de schulden... Uh, tussen, tussen de verschillende landen en de, de belastingbetalingen. Ja, ja, dat is van inderdaad de... een vraag die ik wilde stellen ook aan jou... maar ook aan Arjo over de, aanpak, de Europese aanpak van de crisis... en het vertrouwen teruggeven aan de mensen... dat banken en centrale banken het heus wel goed kunnen. Vind je dat ze dat tot nu toe goed gedaan hebben? De regels die er vanuit Brussel zijn gekomen... van de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld nu het toezicht op de banken... Ik vind het in algemene zin, maar dat gaat zowel voor Europa als voor Nederland. Zeker ook waar het gaat om het bestrijden van de crisis. Dat de regeldruk enorm is toegenomen. Er komen steeds meer regels bij. En voor het naleven van die regels... moeten er dan natuurlijk weer toezichtsorganen zijn... die in de gaten houden of die regels voldoende nageleefd worden. En die komen dan vaak Van vanmorgen tot nog in het financiële dagblad. Ja, het gaat alleen maar erger worden voor de banken. Precies. Maar ja, Maarten legt net uit. Dat doen ze natuurlijk om te laten zien... jongens, we hebben het allemaal goed in de hand... en het zal nooit gebeuren? Maken jullie maar niet ongerust, ja, maar burger? Dat is natuurlijk een illusie. Ja. Ja, dat is natuurlijk een illusie. En er komen steeds meer regels bij. De, de bedrijven en ook particulieren zien door de bomen het post. Ik merk het ook, op fiscaal gebieden worden steeds meer verantwoordelijkheden ook van de overheid naar de belastingbetaler uh, geschoven. Maar die zijn dan zo in elkaar gestoken dat ja, uh, eigenlijk niet uh, voldoende duidelijk is welke regels er nou precies nageleefd moeten worden en op welke manier. Vervolgens wordt, worden daar dan weer boetebepalingen opgezet. Toezichtsorganen die dat moeten controleren. En het wordt alleen maar erger. En op deze manier wordt de bureaucratie en de technocratie, zou ik, zou ik, zeggen, zou ik willen zeggen, ja, alleen maar groter. Dus wat mij betreft zijn we op, op deze manier echt op de, op de verkeerde weg om de crisis op te lossen. Ja, Maarten, ben je het daarmee eens? Nou, ik, ik denk dat een deel van de, nieuw, van de nieuwe regels wel degelijk nodig, nodig zijn. En dan gaat het vooral uh, om, die, uh, om, de, um de, om de inrichting van die, banken, van die bankenunie. Daar moet je gewoon goede afspraken maken over, uh, over toezicht, over het, het afwikkelen van, uh, van banken in problemen. Uh, uh, en, en dat is ook goed. Maar, maar inderdaad, het, het, het gevaar bestaat dat je, dat je doorschiet... dat niet meer goed wordt gekeken naar... zijn deze regels wel nodig en zijn ze wel effectief? Uh, uh, en dat er inderdaad een bepaalde zeggen, populistische... Slag overheen gaat als het bijvoorbeeld gaat om uh, bankenbelasting, om uh, belasting op financiële transacties, uh, mm -hmm. uh, om uh, de cap op, uh, op de bonussen, 20% van het vaste salaris. Dat zijn zo een paar, ja. uh, paar maatregelen. Nog, stop, stop, even, sorry, uh, Jan Maarten, maar uh, Maria komt die regelgeving betreft ook pensioenfondsen. Ja. Kan dat een desastreuze werking hebben? Ben ja, je het tuurlijk. eens met Arjan? Ja, ik ben, nou ben, het, ben het ook eens met Jan Maarten. Ik bedoel, je ziet natuurlijk ook de, de kosten van het beleggen worden duurder. Dat heet dan de Financial Transaction Tax. Nou, als we uh. die met Elkaar moeten gaan betalen, dan gaat dat echt ten koste van het pensioengeld. En dat geld inderdaad in heel veel uh, gebieden slaat het door: accountants, uh, pensioenfondsen. Soms worden die regels gewoon te veel, dus ik ben het eens. Ja. Tot, tot slot, daar, je op Kort. Ja, die financial transaction tax, tax bijvoorbeeld. Die, uiteindelijk wordt je op de burger afgewikkeld. Ja. He, of, wij, de, dus wij moeten, moeten betalen. Dus wij moeten betalen. Het schiet allemaal al al al zo weinig op. op. En heb nou de maar eigen de woning bijvoorbeeld. In zo ingewikkeld. Ja. Is het is dus de prijs die je moet betalen voor de enorme blunders die de financiële sector de afgelopen vijf of tien jaar heeft gemaakt. Dat, dat ja, er ja, de weerslag ja, van is dat je tot een soort controle staat op de financiële sector. Ja, dat is het ook een Hendrik, het laatste woord. Belasting is natuurlijk. Het doel daarvan is juist ja, ook om voor die minder handen dat dat allemaal die korte termijn focus waar we net op hadden... dat vele handelen tegen te gaan. Dus als een pensioenfonds die de belastingen nu geconfronteerd wordt... waar het vroeger niet was, kun je ook minder gaan handelen. En dan hoef je kosten helemaal niet op te lopen. Dat is het doel ervan. Er zijn allerlei manieren om dat te omzeilen. En deze, zoals die nu vormgegeven is, werkt het niet. Maar qua doelstelling... Ja, oh, ik dus, maar ik bedoel heilig in ieder geval niet in ieder geval. Mariette Arjen van IJsden, Jan Maarten, slachter Hendrik Meesman, Roel Jansen. Jullie heel erg hartelijk bedankt voor deze uitzending en alle jaren dat jullie trouw mee hebben gedaan aan het Klinkende Munt. Dat geldt natuurlijk voor de vijf andere leden die het eerste half uur hoorden en de paar die er niet bij konden zijn. was de allerlaatste Klinkende Munt, morgen de laatste, echt allerlaatste Villa VPRO. Zometeen na het nieuws hoort u Bert van Sloten met het Radio 1 Journaal. Met het laatste nieuws uh, vandaag. Het gaat over Aldel, over Schumacher, over Rusland. En Tessel, we hebben natuurlijk ook heel veel aandacht voor het schaatsen. Het is de laatste dag. Veel laatste, hè? het laatste. Veel laatste van het, uh, OKT, laatst. ja, laatste ja. Van het Olympisch kwalificatietoernooi. Laatste dus. Goed. Nou, nou, voor de ene laatste keer mag jij gewoon het nieuws aankondigen. Dankjewel. Dit is Radio 1.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 De Amerikaanse geheime dienst NSE onderschept pakketjes met IT-apparatuur om die van afluisterapparatuur te voorzien. Het blijkt uit gelekte stukken die zijn gepubliceerd in het Duitse weekblad Der Spiegel. De pakketjes gaan niet direct van de fabrikant naar de klant, maar gaan eerst naar een geheime werkplaats van de NSE. Het is niet duidelijk hoe vaak de inlichtingendienst van deze methode gebruik maakt om doelwitten af te luisteren. De politie heeft een man van 23 aangehouden... die banden zou hebben met de twee kosovaren die afgelopen weekend in een hol in Zuid-Laren zijn gevonden. De twee Kosovaren worden verdacht van woninginbraken. In het hol in het bos vonden agenten onder meer sieraden en computerapparatuur. Wat de rol van de derde verdachte is, moet nog worden onderzocht.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 En de regering van Congo zegt dat een aanval van de rebellen is afgeslagen. Zo'n 70 mannen vielen de luchthaven in de hoofdstad Kinshasa en het gebouw van de staatsomroep aan. 40 aanvallers zijn gedood en de rest is gevangen genomen, zegt de minister van Informatie. Hij zei niets over verliezen aan de kant van leger en politie. En tot zover het nieuws. En ANWB verkeersinformatie krijgt u van René Passet. En de avondspits is er natuurlijk niet... maar er staat wel een hardnekkige file op de A67 Eindhoven-Venlo... waar bij de afrit zomeren rond de middaguur een vrachtwagen in een sloot belanden. Er staat zes kilometer vanaf Geldrop. De rechterreisdok is al een tijdje dicht. Het is voorlopig verstandig om de A67 te mijden richting Duitsland... en een andere grensovergang te nemen. Tussen Deventer en Reizen ligt het treinverkeer stil. Er is daar een persoon aangereden. De vertraging is meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten en Robert Meder. Hele goedemiddag. Een extra lange uitzending hier van de NOS. Vanwege het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Ja, we zijn er tot acht uur met een mix dus van nieuws en sport. We praten u bij over de gevolgen van het aanstaande faillissement van Aldel. En de maatregelen die Rusland neemt om nieuwe bomaanslagen te voorkomen. En het verdriet in Duitsland en Italië. Over het ongeluk van Formule 1-coureur Michael Schumacher. Eerst gaan we even contact zoeken natuurlijk met uh, Heerenveen. Het is de slotdag van het Olympisch kwalificatietoernooi. De 5000 meter voor de vrouwen en de mooie afstand 1500 meter voor uh, de mannen. Dat wordt spektakel. Straks uh, analist Jochem Uitenhagen hier in de studio. Sebastiaan Timmerman en Stefan D'Alebout uh, allebei in uh, de hal in Tialf. Sebastiaan, um, goedemiddag. Ja, het wordt een, uh, een spannende middag. Tenminste, dat belooft het te worden. Voor wie met name? Um, voor nog vier tickets die te vergeven zijn. Dus er kunnen nog maximaal vier nieuwe namen bijkomen... Uh, over de twee afstanden verdeeld voor uh, de Olympische ploeg. En de meeste daarvan zou kunnen op de vijf kilometer bij de vrouwen... waarmee we straks gaan beginnen, rond de klok van half zes. Want de top drie van die vijf kilometer... weet zeker dat ze uh, de vijf kilometer ook mogen rijden. Ook al betreft het dus drie vrouwen... die zich nog niet op een andere afstand uh, hebben geplaatst. Daar liggen dus de meeste startplaatsen nog voor het grijpen. Um, als je kijkt naar de deelnemerslijst, 14 vrouwen... zijn er drie vrouwen die al startbewijzen in... Uh, of één startbewijzen op zijn minst in, uh, op, de, op zak hebben. Iedereen Wust rijdt in de eerste rit. Er heeft nog geen 5 kilometer gereden dit seizoen. Maar wil zoveel mogelijk rijden in Sortie, dus ook de 5 kilometer. Dus zal ze gewoon moeten gaan plaatsen. Um, Anouk van der Weijden... En Antoinette de Jong. Dat zijn vrouwen die op papier althans voorlopig startplaatsen binnen hebben behaald. Via de drie kilometer. En voor alle andere vrouwen geldt dus erop of eronder. Willen ze straks erbij zijn in, in Sochi. Wie zijn dan de grootste kanshebbers verder? Marije Joling wellicht. Dat is de tegenstander van Wust in de eerste rit. Diane Valkenburg. Laten we die niet vergeten. Toch ook een grote naam die veel gewonnen heeft in de afgelopen jaren. Niet alleen bij Orang toernooien, Maar ook gewoon als het ging om losse afstanden. Heeft zich nog nergens voor geplaatst. Dus voor haar is het ook erop of vooronder. Linda de Vries, die weer gedisqualificeerd werd op de 3 kilometer. En gisteren slecht was op de 1500 meter. Daar gaat het dus ook om. En Yvonne Nauta, het slachtoffer van die verkeerde wissel met Linda de Vries op de 3 kilometer. Gaat strakjes proberen via de 5 kilometer. Alsnog in Sochi terecht te komen. En dat heeft dan ook allemaal weer gevolgen voor de sprinsters. De dames van de 500 meter. Uh, um, in uh, omgekeerde volgorde, Annette Gerre, Of eigenlijk in de volgorde, omgekeerde volgorde van het klassement, maar uh, nu belangrijk... Annette Gerritsen, Thijsje Oenema en Laurine van Riesen. Want voor iedere nieuwe naam die erbij komt vandaag kun je een van die sprinsters wegstrepen. Dus komt er nog één vrouw bij die zich nog niet heeft gekwalificeerd, gaat Gerritsen niet naar de Spelen. Komen er twee nieuwe namen bij, gaat Thijsje Oenema niet. En komen er drie nieuwe namen bij, bestaat het hele podium straks uit vrouwen die zich nog niet hebben gekwalificeerd, dan kan zelfs Laurine van Riessen op de 500 meter nog buiten de boot vallen. Dus dat is een hele hele belangrijke afstand. De slotafstand vandaag, dat wordt inderdaad de schaatsmel, de 1500 meter bij de heren. En daar blijft het ook echt tot de slotafstand, blijven het spannend, of de slotrit moet ik zeggen. Omdat Koen Verweij daarin in actie komt. Gisteren slecht op de 1000 meter. En Koen Verweij is uh, een van de rijders die eventueel wordt aangewezen met het oog op de ploegenachtervolging. En dat is van groot belang voor de uiteindelijke samenstelling van de Nederlandse ploeg voor Sochi. Andere namen op die 1500 meter. Stefan Groothuis natuurlijk. Gisteren heel goed op de 1000 meter waar hij won. Rijdt in de derde rit. Verder krijgen we Kjeldnuis, de grote verliezer van gisteren op de kilometer in de zevende rit tegen Mark Tuitert. Daarover dadelijk nog ietsje meer. Sven Kramer in de achtste rit voor misschien wel gewoon een cadeau afstand om het zomaar te noemen. Hij heeft zijn favoriete afstand al binnen natuurlijk. De vijf en de tien kilometer. Dit zou mooi meegenomen zijn. Hij rijdt tegen Thomas Krol. De verrassing van gisteren. En dan hebben we ook nog Jan Blokhuizen. Rian Ket en Koen Verweij dus in die laatste rit. En de uitslag van die 1500 meter is ook weer van groot belang voor de vraag of Mark op mee mag. Goed, we kijken ernaar uit. Om half zes rijden de vrouwen en om tien over zeven rijden de mannen die mooie slotafstand. Het is nu pas zeven over half vijf. Michael Schumacher, die vecht voor zijn leven. Zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 ligt met een schedeltrauma in een ziekenhuis in Grenoble. Hij wordt sinds een zware skiongeluk van gisteren in coma gehouden. Dat vertelde artsen vanochtend tijdens een persconferentie.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 Sky Sport News, Kanal Plus is hier... en de tagesschau van de Duitse WDR zijn hier. De mensen hier weten natuurlijk niet genau... wie goed het hem nu gaat. Ze zijn tussen hoffen en bangen. Maar ik heb me gerade met een lid van schumacher Fanclubs hier unterhalten. Hij zegt dat hij alleen in de laatste nacht... 1000 mails uit de hele wereld... Aan het hek één cap gehangen. Een petje, groß, veel wetenschap nummer één. Blijkbaar van de Nederlander... die hier, Michael Schumacher een hart onder de riem wil steken. Uh, overigens, we hebben gebeld met het kartcenter... Ze willen ons op dit moment in ieder geval hier niet te woord staan. Autos hier die voorbij komen rijden, nieuwsgierige inzittende twee mannen. Goed ga Ze wonen hier? Ja, klaar. neugierig, of wat? Ja, man, is een beetje spraakloos. Ne? Spraakloos? Ja, zeker. Ja. Also, daar krijgt men ja geen lucht meer, wanneer man deze gedanken naast ziet. En ja, ze kwamen hier om te koken, nieuwsgierig?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 De kranten die hier te koop liggen op de toonbank, de Rhein-Erft-Rundschau, schrijft op de voorpagina kopftrauma, bangen om Schumacher, in levensgevaar. Wat hebben we hier nog meer, de Kölner Stadanzeiger. Een klein berichtje op de voorpagina Schumacher ski onval in levensgevaar. Onze fans komen uit de hele wereld, dat heet... Rainer Verling is voorzitter van de Michael Schumacher fanclub hier in Kerpen. Hij uh, heeft de afspraken hier met alle media bij het gemeentehuis hier in Kerpen. Witte cap op, in zwart gekleed, allerlei reclame op zijn, uh, zijn t-shirt. Alsof hij uh, zelf een beetje zo'n coureur is. De hier die hier uit Duitsland komt. die komen verstreut Om dan zo iets te organiseren. We werden iets maken, maar...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 Dat ze toch zeer, zeer schwer verleten is. En, maar bovenal het... Uh, ja, is het afwachten hoe het zal uh, vergaan met Michael Schumacher in het, uh, in het ziekenhuis. Hij is een overlever, iemand die kan strijden voor zijn leven. Dus het is nog helemaal niet gezegd dat hij er niet bovenop zou komen. Ik denk maar, uh, Michael Schumacher, Waankamper, is een kamper. En hij heeft die kracht. Hij had echt die kracht en we ondersteunen hem daarbij. Melee en Bilto Last, dan precies kort voor vijf. De verkeersinformatie, René ja, nee, Passet, toch niet echt een dag dat je denkt... er uh, staan veel files? Nee, het stelt helemaal niks voor natuurlijk. Een uh, avondspits hebben we niet, Roberts. Maar we hebben wel al de hele middag een file op de A67 Eindhoven-Venlo. Daar is namelijk een vrachtwagen in de sloot beland. Dat gebeurde eventjes voor tweeën. Zojuist is de weg vrijgegeven, dus de file die er nu nog staat... die gaat oplossen tussen Geldrop en de afrit zomere vijf kilometer. Blijft over het slechte nieuws voor treinreizigers uit het oosten... tussen Deventer en Reizen. Daar rijden voorlopig geen treinen door een aanrijding met een persoon... De Vertraging is meer dan een uur. Omreizen kan via Zwolle. Aluminiumsmelter al, Aldel in Seil is failliet. Honderden mensen staan op straat. Zo'n 300 banen bij de smelter zelf. En dan ook nog eens 250 mensen met een tijdelijk contract. En ook nog een paar honderd bij toeleverende bedrijven. We gaan erover praten met minister Kamp van Economische Zaken. Goedemiddag meneer Kamp. Goedemiddag meneer Slo. Het was niet meer te voorkomen het uh, faillissement uiteindelijk.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 Uh, we hebben drie wettelijke regelingen veranderd. We hebben vooruitlopend wel op een groot bedrag... begin van dit jaar overgemaakt. 8 miljoen? We hebben op het eind van het jaar nog een keer... nee, dat kwam op het laatst nog een keer bij. Eind van het jaar nog een keer samen met de provincie Groningen... een lening verstrekt. En dat het dan uiteindelijk niet lukt, is, uh, is erg jammer. Ja. Heeft u er een verklaring voor waarom het niet lukt? Ja, in eerste plaats de marktomstandigheden. De aluminiumprijs is laag. Uh, in tweede plaats de hoge kosten van elektriciteit... hier in, uh, in West-Europa en in Nederland... Uh, er zijn landen waar uh, aluminiumsmelters uh, gevestigd zijn... die over hele goedkope elektriciteit kunnen beschikken, bijvoorbeeld in, uh, in IJsland. Ja, en op die wereldmaakt uh, hield het bedrijf het niet voor vol. Ja, en natuurlijk ook als we kijken naar Duitsland. Want energie, uh, de prijs van energie in Duitsland is ongeveer een derde goedkoper. Uh, dat, dat geldt voor de, de energieintensieve bedrijven. Voor de, uh, voor de burgers is de prijs in Nederland uh, lager. En ook voor de kleine bedrijven is de prijs in Nederland lager. Maar voor de zeer energie-intensieve industrie is die in, uh, in Nederland hoger. En vandaar ook dat wij uh, een aantal maatregelen hebben genomen dit jaar om dat te veranderen. We hebben met uh, spoedprocedure een drietal wetten door de Tweede en de Eerste Kamer gekregen, zodat we 1 januari aanstaande de kosten per jaar voor uh, aldel, uh, in dit geval, want het geldt niet alleen voor Aldel, maar voor Aldel zou het 10 miljoen euro per jaar uh, kostenverlaging betekenen. Nee. En dat gegeven ook de andere dingen die we gedaan hebben, heeft er toch niet toe geleid dat het bedrijf uh, weer het toekomstperspectief zag. Maar als ik u zo hoor, ook het perspectief wat u net schetste, hè, of alleen maar zeggen de omstandigheden, ook, u noemde IJsland onder andere, wat veel goedkoper is om eigenlijk uh, te produceren. Dan wisten we dat ook wel een, een beetje, dat, dit, mm, dat het hier misschien op zou uitdraaien.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 Verder is het zo dat in Groningen dit bedrijf ook een belangrijke functie had. Mensen met een vast contract, een tijdelijk contract, mensen die indirect verbonden waren aan het bedrijf. Ja, het is voor Groningen um, belangrijk dat dit bedrijf, het was voor Groningen belangrijk dat dit bedrijf zou blijven bestaan. Ja. En daarom dat ik daar ook het afgelopen jaar zeer mijn best voor heb gedaan. Ja, u, u zegt nog een beetje, dat is misschien een Freudiaanse verspreking is en was. Uh, maar is er geen enkele mogelijkheid meer dat het bedrijf een soort doorstart kan maken? Kunt u nog iets doen? Ik nou, daar op dit moment uh, zelf uh, niet de mogelijkheden voor, maar ik ben niet degene die dat bekijkt. Dat zijn uh, de curatoren, dat zijn ook anderen die misschien bereid zijn om daarin te investeren. Maar ik moet u zeggen als ik zie hoe er het afgelopen jaar uh, door de directie van het bedrijf voor geknopt is om gegeven omstandigheden daar toch het beste van te maken. En dat we ook als overheid uh, en ook de provincie Groningen daar uh, zeer behulpzaam in zijn geweest. Dat is niet gelukt, dus ik denk dat we op dit moment af moeten wachten of anderen wel perspectief zien. Meneer Kamp, ik dank u wel voor de eerste reactie. Okay, een reactie ja. op het faillissement dus van de aluminiumsmelter Aldel in Delft-Zeil. Heel veel mensen op straat, 300 banen bij de smelter zelf, nog eens 250 met een tijdelijk contract en ook nog eens een paar honderd bij toeleverende bedrijven. We gaan erover doorpraten met Jacques Lomme, energiemarktdeskundige. Goedemiddag. Um, u uh, weet veel over die energiemarktwereld, dus, dus heeft u het zien aankomen? Vraagteken? Nou, wat uh, de heer Kamp uh, net al zei, het is al uh, heel lang moeilijk uh, voor Aldeel. De energieprijzen, vooral in uh, Nederland en vooral elektriciteit, zijn uh, al lang uh, hoog. Nederland is een duurde eiland. Ja. Maar heeft u dus zien aankomen? Is dat dan de juiste conclusie? Het is uh, geen verrassing. Uh, een tijd geleden is... Uh, Pecheneer of uh, De opvolger van Peixenet is uh, ook uh, failliet gegaan. Het is een bedrijf in uh, overeenkomstige positie. Um, als u uh, minister Kamp net hoort, heeft u dan het gevoel dat er alles aan is gedaan? Ja, dat denk ik wel. De, Aldel uh, wordt al, uh, al, al, al vele jaren, al tientallen jaren... heeft Aldel het uh, bij tijd en wijle erg moeilijk. Uh, en dan vindt men meestal wel weer een oplossing... Uh, dus je kunt niet zeggen dat uh, de overheid Aldel in de steek heeft gelaten. Nee, het heeft geloof ik tien jaar met verlies gedraaid. Hè? De laatste tien jaar als ik goed ben geïnformeerd. Dus dan kan je, zou ik nog kunnen stellen dat ze het nog redelijk lang hebben volgehouden. Ja, in de jaren negentig uh, vreesde men al uh, met enige regelmaat... voor faillissement van uh, Aldel. Uh, Aldel had een uh, bijzonder potje gas... wat gebruikt kon worden voor uh, elektriciteitproductie. Zodat ze wat goedkoper elektriciteit konden krijgen. Dat potje werd af en toe eens opgerekt, heb ik het idee. Uh, dus ja, in feite niks nieuws. Ja, het bedrijf is eigenlijk al heel lang kunstmatig overeind gehouden... hoor ik u zeggen, klopt dat? Nou, dat kan ik niet beoordelen. Ik kan alleen beoordelen dat er heel veel aan gedaan is... om Aldel overeind te houden. Ja, wat heeft Aldel dan in de basis uiteindelijk genekt? Ja, ik neem aan de veel te hoge elektriciteitsprijzen... in vergelijking met de landen waar de concurrenten van Aldel zitten... Nederland is een duurte eiland. We zijn erg afhankelijk van uh, aardgas. Aardgasprijzen zijn uh, relatief hoog. Uh, en als je kijkt naar het feit dat uh, we dit jaar een record uit Groningen hebben gehaald... is er dus ook geen alternatief om te zeggen van... laten we dan nog maar meer gas uit Groningen halen... zodat die elektriciteitsprijzen dalen. Ja. Heeft, uh, de, uh, kunnen we het bedrijf zelf ook iets verwijten? Nee, dat kan ik niet beoordelen, maar ik kan me niet voorstellen... Als de heer Kamp zegt dat ze er heel, heel hard aan ge voor geknokt hebben... dan kan ik dat niet meer dan geloven. En de aandeelhouders hebben gezegd van nou, eh, genoeg. We gaan er geen geld meer in steken. Snapt u die houding? De elektriciteitsprijzen in Nederland zullen niet snel dalen... in vergelijking met de prijzen in Duitsland. Hoog uit heel, heel klein... Eh, gloort en misschien wat licht dat de nieuwe Duitse regering heeft aangekondigd... de energiewende, eh, dat dan een cruciaal punt is... dat ze daar nog eens goed naar willen kijken. Eh, want de industrie, de energieintensieve industrie in Duitsland... betaalt hele lage prijzen eh, en de rekening voor de burgers is erg hoog. Maar zal dat dan heel snel zodanig veranderen... dat de Nederlandse prijzen voor de grootindustrie... op hetzelfde niveau komen als de Duitse... Uh, en is dat dan voldoende om te kunnen concurreren met aluminiumsmelters in IJsland of Noorwegen? Vrees van niet. Tot slot, um, denkt u dat er meer bedrijven in, uh, in de problemen komen, met name door die hoge energieprijzen? Dat kan ik niet beoordelen. Nee, goed. Het spijt me. Nee, uh, geen probleem. Uh, Dank u vriendelijk voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemiddag. Tijd voor het weer. Willemijn en Hubert, um, laten we eens even kijken naar morgenochtend. Wordt het weer zo glad? Nee, dat verwacht ik niet. Ik uh, verwacht dat er komende nacht veel meer bewolking aanwezig is. en Dat vormt als het ware een soort dekbedje. En de aarde straalt natuurlijk wel weer uit, want de zon is weg. Dus dan hebben we alleen maar die uitstraling van de, van de aarde. Maar die wordt wel weer weer kaats tegen dat wolkendek, komt weer terug. Dus ik denk niet dat het zo, zo, zo hard zal gaan als uh, afgelopen nacht... toen het echt heel helder was en de, de grond al zijn warmte kwijt kon. want ja, dat was wel bijzonder natuurlijk wat er vanochtend gebeurde. Ja, bijzonder. Ja, we zitten in de winter, dus in die zin... Ja, dat kan altijd gegeven. Ja, dat kan altijd. Nee, maar, nee, nee, maar het was... Het, in, in die zin, laat het me even uitleggen, Robert. Het, het was namelijk hartstikke warm de laatste dagen. Ja, klopt. En je verwacht dan niet dat het opeens glad is, s ochtends. Nee, nee, nee, nee, nee, dat klopt. En op ooghoogte is de temperatuur ook nergens onder het vriespunt uh, geweest. Op klomphoogte, op een aantal plaatsen in Nederland, maar ook niet zoveel. Maar um, s'nachts is het donker, dan hebben we niet die instraling van die zon... die tegelijkertijd het aardoppervlak verwarmt. En zowel overdag als s'nachts straalt de aarde uit. Maar vooral s'nachts merk je dat dus. En dan gaat die grond enorm afkoelen. En dat kan vooral heel goed bij een heldere hemel... als er weinig wind ook is. En dat was afgelopen nacht uh, het geval. En nou ja, daardoor ging de temperatuur van het wegdek fors onderuit. Ja, en dan gaan we naar oud en nieuw kijken. Wat wordt het met de jaarwisseling? Ja, ik, het gaat echt om, om spannen. Het gaat echt om spannen. Ik, ik zeg nu dat de grootste kansen voor een droge jaarwisseling... een droge twaalf uur s'nachts... Uh, vooral voor het westen van het land zijn weggelegd. Want we krijgen opnieuw te maken met een neerslaggebied... wat vanuit het westen richting het oosten trekt. Ja, met een beetje mazzel voor het westen van het land... is die al wat verderop richting het oosten geschoven. Maar dat betekent dan wel voor het midden- en oosten van het land... dat het zo rond de jaarwisseling... Ja, kans is op regen en dat het pas in de loop van de nacht wat droger gaat worden. Maar de modellen zijn het er nog niet helemaal over eens. Dus uh, ik uh, hou het lekker in de gaten. En, ja. uh, morgen de <laughs> laatste updates. M morgen meer. Maar waar ligt dat dan aan? Uh, of het nou, uh, laten we zeggen, sneller gaat of niet? Ja, de atmosfeer is natuurlijk heel erg complex in, in opbouw. En er zit een lage drukgebied. Daar hangen van die zones met bewolking omheen die onze kant op uh, gestuurd worden. En soms ontstaan er nog wat langere gerekte golven in dat uh, Patronen, en dan komen ze bijvoorbeeld weer terug over ons land uh, zetten. En dat heeft dan mee te maken hoe snel dat uh, uh, gaat ja, aan de nou, grond. hoog en opmacht. In ieder geval een reden om morgen weer naar de radio te luisteren... want dan weten we wat voor weer het uh, gaat worden. Ja, maar de winter zit er voorlopig nog niet in, begrijp ik hieruit. Nee, nee het blijft zacht en ik verwacht dat temperaturen... zo rond de jaarwisseling tussen de 4 en de 6 graden liggen. Dus vorst hoeven we dan eigenlijk ook niet... Uh, te verwachten gladheid denk ik dan ook niet omdat er dan ook dan veel, veel bewolking aanwezig is en ook de eerste dagen van het nieuwe jaar blijft het wisselvallig en, en zacht nog steeds. Dan moeten we het nog even hebben over die drukgebieden, hoge drukgebieden, lage drukgebieden ja. vooral ik de lage zeg, die drukgebieden. Er wordt gezegd die vooral die ijshalen hebben. Maar <laughs> ja. soort. Uh, nou, daar zorgen ze weer. daar wel voor. Ja. Maar uh, de drukgebieden, want lage drukgebieden, we zeggen het er nog maar eventjes bij, die zijn gunstig voor snelle tijden. Maar wat voor drukgebied hebben we en waar liggen ze? Nou, het lage drukgebied um, ligt op dit moment uh, en te ten noordwesten van ons en de richting. Als we wat meer richting het oosten van Europa kijken, dan kruipt daar de hoge druk weer of de druk weer omhoog. En wij zitten een beetje in dat overgangsgebied. Uh, dus we hebben niet echt een lage drukgebied. Of de kern van een lage drukgebied uh, boven ons uh, liggen. Ik denk dat er vrij normale omstandigheden hebben op dit moment. Gewoon normale omstandigheden. Ja. Maar dan no nog, hè? Er kan van alles gebeuren. <laughs> Altijd willen we Dank Precies. Dankjewel. En morgen horen we dus inderdaad of het gaat regenen op ja. Oudjaarsdag. Goed, dat zover het eerste gedeelte van. Het Radio-Engenaal. 1 uh, Ik zeg eerste gedeelte, want we krijgen nog heel veel gedeeltes. Want uh, het hele gedeelte duurt tot 8 uh, uur. Kunt u het uh, nog volgen? Uh, want uh, we gaan schaatsen. We de bij. Uh, Ja, zo is het. We gaan even naar Sebastiaan in Tialf. Uh, de hal zal inmiddels open zijn. Langzaam stroomt de tafel. Kan ik me voorstellen? Sebastiaan, klopt hè? Of niet? Nee, het valt eigenlijk wel mee. Oh, <laughs> nee. Echt waar? Ja, het is maar, ja, we hebben drukke dagen achter de rug. Vooral gisteren was het erg druk. Maar uh, dit is een maandagavond. En er moet uh, door veel mensen toch ook gewoon gewerkt worden, denk ik. Uh, het is weliswaar kerstvakantie, maar toch moet ook gewerkt worden. Nee, heel veel lege plekken zijn er nog uh, in tien, of Een half uur voordat uh, we gaan beginnen. Met uh, de laatste dag van het Olympisch kwalificatietoernooi: 5 kilometer vrouwen en 1500 meter bij de heren. 5 kilometer eerst. Maar uh, nou, ik hoop dat de publieke belangstelling iets meer wordt dan dit. Want het is erg in straks meer nieuws hier op Radio 1, onder andere uit Griekenland. Want veel huiseigenaren in Griekenland kunnen hun hypotheken niet meer betalen. Hoort u meer over na vijf uur.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 Er is meer na dit leven. Een gesprek met Eben Alexander in Schepper en Co aan tafel rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. U heeft nog maar één dag de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen.